Bewoners van buitenwijk in Groningen beklagen zich over het grote aantal studenten in hun wijk. Ze vinden dat de studenten het karakter van de buurt veranderen en overlast veroorzaken. Ze pleiten voor een studentenstop zoals die ook al in de wijk Selwert geldt. Van de 190.000 inwoners van Groningen zijn er 35.000 student. In sommige straten in het centrum geldt al de regel dat maximaal 15% student mag zijn. Het stadsbestuur maakt nu een inventarisatie van de kwestie die in het najaar door de gemeenteraad wordt besproken. Wethouder Vries wil studenten door de stad plaatsen ook in speciale woonunits. Hij voelt niets voor een rem op het aantal studenten bij de universiteit. Ook is hij tegen de bouw van een aparte studentencampus. De Italiaanse politie heeft in Turijn 70.000 bolletjes mozzarella in beslag genomen. Consumenten en winkeliers hadden alarm geslagen... toen bleek dat de witte kaasjes blauw verkleurden zodra de verpakking was geopend. De verkleurende mozzarella is in opdracht van een Italiaans bedrijf in Duitsland gemaakt... De kaas is ook aangetroffen in Trento, zo'n 200 kilometer ten oosten van Turijn. Italië heeft zowel Duitsland als de Europese Commissie op de hoogte gebracht. Laboratoriumonderzoek moet over een paar dagen uitsluitsel geven. Tot nu toe zijn er geen meldingen dat er mensen van de blauwverkleurende mozzarella ziek zijn geworden. In Turkije lopen de spanningen op na een aanval van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Afgelopen nacht kwamen bij de grens met Irak acht Turkse militairen om het leven. Bij gevechten met een Turkse leger die daarop volgde werden twaalf Koerdische strijders gedood. De afgelopen maanden is de strijd tussen extremisten van de PKK en het Turkse leger toegenomen. Dat vredesoverleg in maart was mislukt. De Turkse premier Erdogan heeft nu gezegd dat de strijd doorgaat totdat de PKK is vernietigd. Het weer wisselend bewolkt en plaatselijk nog enkele buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen overdag wisselend bewolkt kans op een bui, maar ook af en toe zon. En met 17 graden minder fris. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Groove Vampire. no we'll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 ZFM 20 jaar ZFM in Zandvoort En jij bent erbij ZFM Ba ba ba ba Mh mm -hmm, mh mm -hmm. aha, aha Oh, dit is die Die uh... mm -hmm. Ha ha ha Ah, ha ha Nou, Ba ba ba ba Ha ha Ha ha Ha I warn you about my secret I'm going to expose And that to your bodies To your minds Souls Don't be alone Zalzam. Aan het Elektrica salta. Mm.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 Daza, Lulum, Gilum, Electrica, Salsa. Oh, Electrica, Salsa. Yeah. Electrica, Salsa. Oh, yeah. oh. Uh. Za, mm. elektrika salza Oh, elektrika salza ah.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 Watching her, watching me, I'm getting burned. Oh, take it apart, oh, say.